Goeiedag, Dat is niks. Ik zou me door die computer nog niet eens laten wegen. Oh, maar dat kan ik best wel. Nee, dankje. Ik kan zelf je karakterfouten uitrekenen... ...want op tien cijfers achter de comma als je daar wat aan hebt. Zevelt, welke planeet dit ook zal blijken te zijn... ...het kan in elk moment licht worden. Oké, okay, laten we maar eens even gaan bekijken. Uh, computer?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 Het is dat of mijn stuursystemen geblokkeerd zijn. Inslag over twee minuten. Oh! Oh! Sorry hoor, dat was niet de bedoeling. Jullie mogen me wel alleen noemen, jongens. Dat is misschien gezelliger. Juist, ja. Kijk, we moeten dit schip op de handbesturing zien te krijgen. Kun je ermee overweg? Nee, jij wel? Nee. Amro? Nee. Mooi zo, dan doen we het dus met z'n allen. Ik kan het ook niet. Nee, daar was ik al bang voor. Hm. Computer, ik wil volledige handbesturing nu. Alsjeblieft. En het beste, jongens. Inslag over anderhalve minuut. Oké, okay, Ambro, volle retro stuwing en 10 graden naar stuurboord. Oké. Okay. We hellen te snel. Oh, hij begint te tonnen. Omlaag, omlaag. Oh. <totstuk> <totstuk> <totstuk> <totstuk> Het is natuurlijk min of meer op dit moment dat een van onze helden een blauwe plek op zijn bovenarm oploopt.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 Inslag over één minuut, Jos. Af ieder zee. Die raketten gaan dwars door ons heen. We raken ze niet kwijt. We gaan maar aan. Laat die computers een bek houden. Cevot, kunnen we het schip stabiliseren op X0547 door onze vlotroute tangent kort te sluiten op het vectorproduct AZ67 met een inertiecorrectie van 5 graden? Ja, ja ik denk het wel. Probeer maar, ja. God bewaar je gaat als je maar wat ze te lullen. Daar gaat hij dan.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 Ik vroeg of iemand wist waarom u... Huur... Dat klonk dus vrij definitief. Maar om het gevaar van een hartaanval bij trouwe te voorkomen... herinneren we u er nogmaals aan dat onze vrienden deze klap overleven... En als u geïnteresseerd bent in het wel en wee van een bepaalde potvis, luistert u dan volgende week naar de zesde aflevering van het transgalactisch liftershandboek.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 Erbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie: Martin Kliever. Productieassistentie assistentie Helene van Marissing. En regie: Vincent van Engelen. Hey, wat gebeurt er nou? Uh, neem me niet kwalijk, maar wie, wie ben ik? Hallo, wat doe je hier? Wat doe, hoe ben ik hier? Wat bedoel ik met wie ben ik?